Zien. Ja. Uh, onze afdeling zou graag zien dat de rommel in de voorkelder uh, een keer wordt opgeruimd. Staan er staan daar allemaal dozen en troep. En nu er ook nog iemand zit te werken, vinden we dat geen gezicht. Wie gaat er nou ook in de kelder zitten? Dat moet diegene zelf weten. Het wordt genotuleerd, maar we zullen toch moeten wachten tot Wichtbold weer beter is. Fred? Ik heb niets. Chef? Uh, ja, wij hebben in de voorkamer wel eens last... Van het dichtslaan van de buitendeur kan daar misschien iets aan gedaan worden. Papiertje ophangen. En, en wie moet dat dan doen? Degene die er het meeste last van heeft. Je kunt die deur ook nog altijd gewoon openmaken. Hoe dan? Gewoon, met ieder scherp voorwerp. Ik heb daarover een brief gehad van Sparrenboom. Ik zal nagaan of dat toen aan de Rekkers is doorgegeven. Jertje. Yes. Er is sprake van geweest dat ons jaarverslag het in het Engels zou verschijnen. Gaat dat nog door? Voor zover ik weet is dat weer van de baan, godzijdank. Waarom? Zou het toch goed zijn voor ons image? Ja, dat vind ik al. Wat moet je nou met een Engels jaarverslag over Nederlandse volkstaal, volksnamen en volkscultuur? Dat is toch humbug? Dat vind ik helemaal geen handbak. Ik vind het heel belangrijk. Nou, ik niet, maar laten we daar nou niet over discussiëren. Meneer Pandé. Ik heb niets. Huub, kan er nou niet eens op gewezen worden dat iedereen die van het kopieerapparaat gebruikt... ...maakt ook zijn eigen rommel opruimt? Bij deze... Engeling. Ik zit nog altijd met je opmerking over dat progress-rapport. Ik ben dat toch echt helemaal niet met je eens. Nou, dat nu voor het ogenblik maar laten rusten. Uh, is er nog iets? Ja, die tekening van Hans Wiegersma, die hij bij zijn afscheid heeft aangeboden. Die ligt daar nu maar en ik vind hem eigenlijk ontzettend goed. Zou die niet kunnen worden ingelijst en bijvoorbeeld in de koffieruimte worden opgehangen? Van die, van die computer. Als Wichbold beter is, dan zullen we het hem vragen. Ja, iemand krijgt de druk. Die is meteen overwerkt. Mark. Ja, ik heb nog wel wat. Ik heb de indruk dat wij slecht op de hoogte zijn... van wat er in het instituut zowel aan onderzoek wordt gedaan. En daarom vraag ik mij af of het niet wenselijk zou zijn... als we met enige een koffiepraatje organiseren... waar we onbeurten vertellen waar we mee bezig zijn. Maar het is maar een suggestie, maar het zou de onderlinge cohesie ten goede komen. Maar dat kun je toch lezen in het jaarverslag? Ik geloof niet dat veel mensen dat doen... En dat is ook wel heel summier wat daar staat. Ik vind het een aardig voorstel. Ja, vind die koop. Het lijkt me heel aardig zelfs. Ik wil heel graag horen wat er op de andere afdelingen gebeurt. Breng het bij als voorstel op de volgende vergadering... want we zullen die toch aan band moeten voorleggen. Elke. Ik heb niets. Koos? Uh, ik heb gezien dat er aan de overkant een nieuw fietsenrek is geplaatst. Kunnen we daar niet uh, weer eens achteraan gaan? De vorige keer is dat afgewezen. Misschien is het beleid weer veranderd. Dat verandert elk ogenblik. Waarom kunnen we onze fietsen eigenlijk niet op de binnenplaats van de witte lely zetten? Daar staan ze nog veilig op. Vorig jaar is er weer een damesfiets tegen het hekje gemangeld door een automobiel. Hè, waarom moet er nou weer bij dat het een damesfiets was? Ja, wat moet ik dan zeggen? Gewoon een fiets? Het doet toch niet meteen altijd zo seksistisch. De witte lely heeft ons verzoek afgewezen omdat ze bang zijn dat er dan een recht op overpad ontstaat. Nou, dan lopen we om. Met het hekje. Dat hebben ze ook nog altijd niet opengemaakt. Ik zal nog zo'n bank voorleggen. Jeroen. Als er over de vacature Bavelaar nog geen beslissing is genomen... dan wil ik er toch nog eens aan herinneren... dat mij in de tijd de toezegging is gedaan... dat de eerstkomende vacature voor mijn afdeling gebruikt zou worden. Nou, dat is de vacature Meijerink gedeblokkeerd. Zolang Balk ziek is, wordt er niets over beslist. Nog iets? Dan sluit ik de vergadering. We hebben zeker meteen nabespreking... Ja, we gaan hem na bespreken. Ja. Oegna. Zijn heren, goedemiddag namens de NOS hartelijk welkom bij deze feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het programma Onder de Groene Linde. Als nou het zo met radioprogramma's, dat in het algemeen blijven ze niet zo heel lang. Dat heeft vaak verschillende oorzaken. zendtijdverandering, verandering, bezuinigingen, af. Enfin, u weet dat zoals u hier allemaal ziet. Allemaal heel precies waar ik het over heb. Als dan een programma het 25 jaar volhoudt, alle stormen trotseert... dan is dat een unieke gelegenheid... om een feestje te organiseren. Onder de Groene Linde... is een voorbeeld van het soort programma's... dat in de Omroepwet gekenschetst wordt... als bij uitstek geschikt... om als gezamenlijk programma te worden uitgezonden... door de NOS dus. Het dunkt mij goed... dat nog eens ook hier... met nadruk de nadruk op te vestigen... op deze typische culturele taak... van de Nederlandse Omstichting. Het zijn... Luisteraars die reageerden op het programma. En zo ontstond er een relatie tussen hem en zijn gehoor. Je zou kunnen zeggen een unieke dialoog tussen die twee. De NOS heeft dankzij de samenwerking met het Nederlands Volkslied Archief in Amsterdam. Nu de beschikking over ongeveer 4000 transcripties. Met bijbehorende veldopname ondergebracht in ongeveer 1000 titels. Dames en heren, ik zei het al eerder, de omroep. En met name de NOS biedt hem graag onze gelukwensen aan, waarbij ik de hoop uitspreek dat de NOS nog lang met hem mag samenwerken. Zijn werk speelde zich niet af in de felle zon van de publiciteit, maar in de rust en de schaduw van zijn eigen gestaag groeiende boom, de Groene Linde. Dames en heren, ik ben mij bewust dat ik als man van de wetenschap. ...op deze middag maar een bescheiden rol vervul. Niettemin hecht ik eraan om nog eens publiekelijk te verklaren... ...met hoeveel trots het mij als directeur van het AP Beerta Instituut... ...vervult dat ik in de tijd jaring Elshout... ...als medewerker aan het instituut heb weten te verbinden. Niet alleen heb ik daarmee een begenadigd veldwerker in huis gehaald die dankzij zijn grote bekwaamheden aan de sociale functie van het lied in het onderzoek een centrale plaats heeft gegeven, waardoor het lied als maatschappelijk fenomeen beter bekend is geworden, maar bovendien hebben wij in hem een medewerker getroffen die als enige niet alleen geld verdiende, maar niet onbelangrijk in deze tijd van bezuinigingen, ...ook geld in het laadje bracht. Dankzij de grammofoonplaat van zijn liedjes... ...die het AP Beerta-instituut samen met de NOS heeft uitgegeven. Wat mij betreft spreek ik dan ook graag de hoop uit... ...dat die plaat het begin mogen zijn van een lange reeks. Proficiat. Allereerst bedank ik de sprekers van vanmiddag... Ik ben vereerd met de mij toegezwaaide lof, hoewel ik het op zichzelf niet zo'n verdienste vind dat ik het 25 jaar heb volgehouden. Het is vanzelf gegaan en ik heb het altijd met plezier gedaan. Misschien is dat laatste ook wel de reden dat mensen vaak dachten dat het mijn hobby is. Het is mij meermalen overkomen dat mensen met enige jaloezie opmerkten dat het toch wel een voorrecht was wanneer je in de gelegenheid werd gesteld om van je hobby je beroep te maken. Een ambtenaar die zijn hele leven niet achter zijn bureau vandaan was gekomen, heeft zelfs eens tegen mij gezegd dat veldwerk eigenlijk een soort vakantie is en dat je er dus geld op toe moet geven. <coughs> De mensen die dat denken, die kan ik vanuit mijn eigen ervaring verzekeren... dat het doen van veldwerk vele malen zwaarder is dan het zitten achter een bureau... Mm. en dat het wat dat betreft vergeleken kan worden met wat ze vroeger tropenjaren noemden. Mm. Zo moeiteloos als het misschien <lacht> lijkt. En wat mijn hobby's betreft, die heb ik ook, maar daar hoort mijn werk niet bij. Met hoeveel plezier ik het op doe, ik verheug mij nu al op de tijd... dat ik mijn schilders schildersezel ergens kan opzetten... Zonder de steeds terugkerende dwang van dat programma, of dat ik aan de lenzen van mijn telescoop kan slijpen, die misschien wel nooit zal afkomen, maar waaraan ik meer plezier beleef dan aan welke andere bezigheid, dan ook. Jaring, ik ben blij dat je weer beter bent. Ik ben nog niet beter. Mijn huisarts vindt het beter dat ik nog een paar weken thuis blijf. Maar vandaag ben je toch beter? Misschien lukt dat zo. Je hebt zeker wel begrepen dat jij dat was, hè? Die ambtenaar. Nee, heb ik niet begrepen. Goed dat je dat zegt. Dat was blontgaan. Dag mevrouw Elsgaard, ook gefeliciteerd met het succes van jij. Dag meneer koning, dank u. Voelden jullie dat nou ook, dat je je schaamde? Dat de mensen zouden denken dat dit ons vak is? Je luistert toch wel eens naar een jaringsprogramma? Nee, eerlijk gezegd niet, Mo moet dat. <lacht> Luister jij wel naar? Ik heb er één keer naar geluisterd. <lacht> toen hij net op het bureau was. Vond het verschrikkelijk. Maar waarom hebben jullie die man dan eigenlijk aangesteld? In die tijd was het ons vak. En wat zag je er dan in? Ik vond het gek. <lacht> En ik had vertrouwen in Beerta. Wat vond jij daar dan gek aan? Ik denk dat die valsheid me interesseerde. Waarschijnlijk omdat ik die ook wel in me heb. Maar niet zo dat ik ervan kan genieten. Het is Anton Piek. Ja! Wat doen we voor zure praatjes? U lijken wel een paar stroenen. Ik denk dat het ook een generatiekwestie is. Maar jaren is toch ook van jouw generatie? Maar hij zit in een klein specialisme en daar werkt dat langzamer door. Vandaar dat ik tegen specialisatie ben. K Kipperman. Eigenlijk had Kipperman op mijn plaats moeten zitten. Als dat gebeurd was, dan zouden jullie in middeleeuwse kleren naar die receptie gaan. <laughs> Ze stonden om half zeven op. Toen ze het perron opkwamen stond de trein van acht uur acht op punt van vertrek, stampvol. Nicoline wilde op het balkon blijven. Het irriteerde haar dat hij naar voren wilde doorlopen. Geef mij mijn kaartje dan maar, dan ga je maar alleen. Hij bleef dus staan, met tegenzin. Ik wil toch mijn kaartje. Het kaartje was net als de sleutel een van de vaste nummers geworden in haar strijd tegen de autoriteit van de man. Dat irriteerde hem en het kostte moeite het uit zijn zak te halen en het haar te geven. Hij probeerde zijn ergernis te overwinnen door om zich heen te kijken. Ze hechten zich aan de smoelen van de mensen die ook op weg waren naar de vredesdemonstratie. Dertigers. Onbenullige dertigers op weg naar een feest met vooral veel mensen.